11 uur aan ook thijsen met het NOS-journaal. De moeder van de vermiste broertjes Ruben en Julian... heeft een open brief gestuurd aan RTV Utrecht. Daarin bedankt ze de mensen en instanties die haar en haar familie... de afgelopen tijd op een overweldigende en hartverwarmende manier hebben gesteund. In de brief noemt ze de mensen die helpen bij de zoektocht. Ze bedankt de burgers die meedoen en de politie, de brandweerdefensie en natuurbeheerders. Ook de kaarten, bloemen en andere blijken van medeleven die de familie heeft gekregen vormen lichtpuntjes die onze hoop op een goede afloop blijven voeden. De moeder van Ruben en Julian schrijft verder... dat er dag en nacht wordt doorgewerkt om haar kinderen terug te krijgen.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij Tweede Uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. De belevenissen van een grote groep kinderen uit de Randstad... die vlak na de hongerwinter naar Tessel gebracht werden om aan te sterken en daar in de laatste dagen van de oorlog nog met heel veel geweld geconfronteerd werden. Maar nu eerst literatuur en psychiatrie. Ja, want dat je voor de geschiedenis van de psychiatrie terecht kunt... bij vaklieden, bij oude handboeken over zielkunde, bij wetenschapshistorici, dat, dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar schrijfster en psychologe Ronne Hovius, hier bij ons aanwezig uh, vanochtend... heeft om die psychologische kwellingen... en Aanvestingen die de mensen nou eenmaal hebben... een andere bron aangeboord. Namelijk de bron van de wereldliteratuur. Want de afgelopen 2000 jaar... hebben schrijvers met een zekere gretigheid... 200 jaar. Twee, ja. zei, ik 200, zei ik 2000 ja, jaar? 2000, nou, ja. Om het Fik Meijer te spreken... toen we het net over de oudheid hadden... en het ontstaan ja. van het ik... zou hij absoluut zeggen... het geldt al 2000 jaar... maar Ronne heeft misschien de afgelopen 200 jaar bestudeerd. Maar Homerus had er bij wijze van spreken ook tussen kunnen zitten. Goed, um, maar... Goethe, Poe, Nabokov, Virginia Woolf, om een paar namen te noemen. Die heeft ze allemaal, heb je allemaal behandeld om te kijken wat, wat kunnen we ons hier nou leren over de psyche van de mens, wat we niet al wisten van Lom, Lombroso en Freud en anderen. Uh, Ranne, welkom. Je boek heet De Eenzaamheid van de Waanzin, 200 jaar psychiatrie in romans en verhalen. Uh, wat kan de literatuur in dit verband, wat de psychiatrie niet kan? De literatuur. Kan laten zien hoe het voelt. Hoe het is om aan een psychische stoornis te lijden. Als je een diagnose opzoekt in een handboek. dan krijg je een aantal kenmerken. En als je dan gaat kijken om je heen. van ja, op wie slaat dat? dan kom je op een heleboel mensen. Want eigenlijk is het vrij algemeen gesteld. Alle, alle symptomen zijn ook niet specifiek. Ze zijn gaan op voor meerdere stoornissen. En je herkent ze ook bij jezelf. Wat verhalen doen, wat verhalen voor hebben. is uh, dat ze naar één mens kijken. en kijken hoe. Uh, psychische stoornis in het leven van het ene mens ja. uitpakt. Je, je en, bedoelt, als, als je naar een, een, een handboek kijkt of gewoon een rapport... dan krijg je een psychisch rapport gepersonaliseerd. Dit, dit, zo. En ja, dan denk je, ben, ben ik dat? Ja, ja. ja klopt. En, uh, en verhalen, maar vooral uh, als een functie voor mensen... die willen begrijpen wat, wat er in Verhalen zijn voor ons bij uitstek het middel om... Uh, om een veelheid aan gedrag te begrijpen. Je kan, als je, als je hè, begint in de wereld als kind... je kan niet alles meemaken. En daarom vertellen we veel verhalen aan mm -hmm. kinderen. En, en, en we zitten allemaal naar verhalen te het kijken. Het begint want, al bij de sprookjes. Ja, het begint bij de ja. sprookjes. Lelijk kleine eentje heeft een functie. Je kan een kind wel zeggen van... Oh, ja, je denkt nu dat je niks bent, maar later word jij een prachtige zwaan. Als je dat verhaal vertelt... dan kan een kind zich daarin verplaatsen en denken... Het zijn allemaal psychische ja. archetypes. Met, met grote leer, leer, leer, educatieve ja. uh, werking. Precies. Ja. En, dat, en zo moeten we de hele literatuur eigenlijk ook zien. Dat geldt eigenlijk Niet ook de voor hele DSG, literatuur, hoor. Ik heb, ik heb me beperkt tot, uh, tot literatuur... waarin waanzin op een of andere manier een, een rol speelt. En wat jij zei met die 2000 jaar heb je natuurlijk gelijk. Schrijvers hebben dit altijd gedaan. Psychiaters zijn daar 200 jaar geleden mee begonnen. 200 jaar geleden is de psychiatrie als vak ja. van de grond gekomen. En zijn ze zich voor het eerst gaan afvragen van... Wat gaat er in die geest om? Ja, en uiteindelijk dus uh, komen, komen, komen de psychologie, psychiatrie, uh, die komen pas kijken. Ja, psychiaters Verstel. komen later op het gebied kijken. Het is ook best heel opvallend dat een van de eerste psychologische tijdschriften in, uh, in Duitsland geschreven is of verzameld is door een schrijver, een essayist, Moritz. En die, uh, die vond dat je door, door middel van introspectie en observatie zoveel mogelijk zielsgesteldheden moest. Uh, beschrijven dat Daar begon dus ook van krankzinnigen en van, van weet ik veel inbrekers en noem maar op. En daar, kon dan, uh, daar konden artsen gebruik van maken, rechters en ook uh, schrijvers. Uh -huh. uh, hij vond, die moesten dat dan allemaal eerst heel zorgvuldig lezen. En dan konden zij ook hun personages op grond daarvan... Mooi. Maar dat, dat was... was dus een schrijver die dat deed. Tegelijkertijd ja. was de psychiatrie dat ook gaan doen. Dus eigenlijk, eigenlijk vanaf het ontstaan van de psychiatrie is het door schrijvers al opgepakt als ja. thema. Ja, heel erg duidelijk. En er uh, is een heel mooi voorbeeld van, waarin je, waarin je dat heel goed kunt zien. En dat is uh, een boek van Goethe. Willem. Willem leerjaren. Uh, de psychiatrie kwam op vlak na de Franse revolutie. Toen is uh, de, de Franse art Pinel begonnen met het systematisch bestuderen van waanzin. En met het maken van kleine gevalsbeschrijvingen. Nou, Goethe heeft van dat verhaal uh, zo'n tien jaar voor de psychiatrie opkwam een Eerste versie geschreven. Mm -hmm. Daarin komt geen gek voor. Helemaal niet. Kijk je naar de tweede versie, die die na de. dan komen daar opeens allemaal gevalsbeschrijvingen. Echt letterlijke gevals van een. een een religieuze hysterica, een melancholische graaf, een, een noem maar op. Allemaal mensen met... Hij heeft duidelijk research gedaan. Hij, heeft, ja, hij deed het ook, hoor. Dat ja. is, hij is bekend nou, als ja, iemand die de wetenschap ja. op de hielen volgt. Ja, ja. ja. ja. Ik moet even heel kort vertellen wat nou de rol van gekte... in dat, in dat boek uh, Wilhelm Meisters Leerjaren is. Uh, want Willem is een niet... Is een vrij normaal persoon geloof en Willem is toch? een, een ja. normale persoon die moet zijn zijn ontwikkeling. Dus een soort, hoe noem je dat? Een coming of age uh, roman voor, ja. uh, voor die man. En die verzamelt allemaal mensen om zich heen waar hij wat mee heeft. En daar zitten dan al die gekken bij. Maar de belangrijkste is de harpspeler. En de harpspeler is een, is een man die, die duidelijk gekweld door het leven gaat. En, uh, en in, zijn, in het gezelschap van die Willem wordt opgenomen. En uh, die harpspeler waarschuwt ook iedereen van je moet mij niet te lang in je omgeving uh, houden, want, want er gaan er allerlei dingen mis. En dat gebeurt ook, want die willen overtuigt hem van... blijf toch bij ons, want we mogen je zo graag... en je bent zo fijne aanwinst, en nou ja, goed, dan gaat het ook mis. Ja, het loopt niet goed af. Het loopt helemaal niet goed <laughs> af. En, uh, en het mooie, hij wordt dus echt knettergek. Hij probeert kinderen te vermoorden, omdat hij ooit in een visio... Wie, wie wordt knettergek? Die harpspeler. Juist, niet de hoofdpersoon willen. Nee, niet in de, heel, helemaal niet ja, ja, nee, Hij wordt kind. steeds gezonder naarmate ja. ja. erop aan Kijk, dat helpt toch gek ja, ook mee. precies, ja. Ja. Ja. En die harpspeler krijgen we dan ook geleidelijk zijn hele levensgeschiedenis van te horen. Wat op zich al een nieuw inzicht was. Dat een hele levensgeschiedenis uiteindelijk bijdraagt aan, aan de uiteindelijke gekte. En, uh, en wat ook heel opmerkelijk is, is dat die Willem Meister die heeft zelf een kindje heeft. En die harpspeler probeert het kindje te vermoorden in een vlaag van waanzin. En dan is toch de reactie van Wilhelm niet... Om die harpspeler ogenblikkelijk naar een gesticht te brengen en aan de ketenen uh, te leggen en uh, op te sluiten. Nee, hij brengt hem naar een, een man, een geestelijke in dit geval, die een Therapie met hem gaan doen die toen net opkwam en modern mm -hmm. was. Het was de moral treatment. Dus van ja, hij, hij, hij bleef gewoon geloven in die man. In, in dus dus hij goed, denkt dat dit, hij genezen kon. Ja, en, ja, maar dat lukt dan niet. Dat lukt uiteindelijk ja. niet. En daar zit ook uh, de skepsis over de op, op dat moment beginnende de psychiatrie in. Het was al heel mooi bedacht dat je met die moral treatment, waarbij mensen dan een soort heropvoeding kregen. En, en, hij dus geloofde er niet echt in, Goethe. Eigenlijk niet, want nee. hij laat de man uiteindelijk zelfmoord plegen. En ook als hij helemaal genezen terugkeert in het gezelschap, want dat gebeurt op een gegeven moment... dan zegt hij er ook bij, dat is alleen dankzij het feit... dat hij een flesje opium heeft gevonden, zodat hij altijd weet... als hem te gek wordt, dan, uh, dan heb ik een uitweg. Ja, en die wist Keut... hij ook. Ja. Ja. Die keuter geloofde er gewoon ja. echt in. En, en wat zegt zo'n uh, zo roman dan over die begintijd van de psychiatrie? Dat, nou, in de eerste plaats, het schrijvers ogenblikkelijk klaarstonden om die nieuwe inzichten... die daar groeiden, toch die psychiaters... begaven zich in feite op het rij ja. van schrijvers... om die inzichten... Uh, op te nemen en uh, te wegen. Dus daarom is natuurlijk niet kritiekloos ja. over... Maar, maar ze ik met... het is ook een beetje piketpaaltjes slaan... Ja. wat Goethe doet eigenlijk, als ik jou goed... Ja. Of ik het goed hoor, of ik, ik denk nu. niet dat hij het zelf zo zag, hoor. Ik geloof ja. dat hij echt heel erg serieus ging kijken... van wat, wat brengt die wetenschap en een hoop van die eerste psychiaters, dat was hartstikke mooi. Ze gingen de omstandigheden verbeteren, ja. verbeteren en, en zorgen... Ja, misschien alles... moet ik ook even heel kort en krachtig uitleggen... want heel veel mensen denken natuurlijk, psychiatrisch et cetera... en denken ze dat begint ergens bij Freud, maar dat begint dus eerder. Dat moet je even volg, kort ja, uitleggen. dus, uh, nou, zeg maar, het uh, eind van de 18e eeuw kwamen voor het... Kijk, waanzin, werd altijd iets gezien, dat sloeg toe. En uh, dan was dat zo, en dan kon je verder helemaal niks aan doen. En aan het eind van de 18e eeuw kwamen voor het eerst ideeën op... Dat, uh, dat er misschien wel wat aan te doen was. Dat er in iedere krankzinnige geest altijd nog een sprankje reden was. En als je dat nou maar aanpakte en uitbouwde... kon je iemand geleidelijk weer in het geel terugkrijgen. En kon je die geest weer goed krijgen. Dat was de hoop. Dat was ook waar de psychiatrie mee begon. Uh -huh. En daar kwamen een hoop dingen bij van... Uh, je moet ze dan ook weer gedisciplineerd laten leven, een beetje laten werken, een betere omgeving. Ze lagen allemaal geketend in, in, in vreselijke en barmelijke omstandigheden, in inrichtingen. Nou, dat moest allemaal afgeschaft, die ketenen, die, die omstandigheden, goed gekleed, goed verzorgd. En door ze geleidelijk weer in een normaal leven terug te brengen. Nou, keuter moet natuurlijk gezien hebben van... Uh, alles goed en wel, maar iemand die echt een krokzinnige geest heeft. Die, die red je niet met een paar nette kleren. En, en een beetje arbeidstherapie. En dat was, uh, daar had hij gelijk in. Ja. En volgen schrijvers nou alle ontwikkelingen op dat gebied? Willen ze altijd uh, waarheidsgetrouw over blijven komen? Om dan... Nou, schrijvers zijn natuurlijk ja. geen homogene groep. Dus nee, nee, nee, maar goed, de schrijvers die, die jij bestudeerde. die ik gedaan hebt. heb. Ja. ja, maar dat wil niet. Ja, ze, volgen, ze pakken ze in ieder geval allemaal op en doen er wat mee. Maar dat betekent niet dat ze daar ook allemaal achter staan. En nee. Neem, Neem Freud, die kwam natuurlijk... Precies, Freud heb je apart hoofdstuk aangewezen. Ja, apart hoofdstuk, omdat ja. hij... Uh, hij ging schrijvers zegt, voor de voeten lopen. Ik bedoel, hij zei van, ja, dat is allemaal heel leuk... wat jullie voor verhalen hebben. Ze hebben er erg veel van geleerd, zei hij ook altijd. Literatuur is echt voor mij de basis geweest om... Mm hij -hmm. was zelf ook een soort schrijver, vond hij zelf. Hij wel. vond ja, zichzelf ja, ja, schrijven. Maar wat hij ook deed, was hij... hij zei, ja, die verhalen van jullie zijn leuk... maar ik heb het echte verhaal van de mens. En dat is het Oedipuscomplex En... Al die verhalen van jullie, mooi bedacht... maar ze komen eigenlijk allemaal daarop neer. Nou, daar hadden schrijvers natuurlijk geen... die stonden niet te juichen van... oh, ah, gelukkig, eigenlijk iemand die, we kunnen allemaal met pensioen. Dus, ja. uh, dus niet, uh... zullen, we, zullen we nog een schrijver nemen? We, we hebben er nog twee liggen. En ik weet niet of... Uh, als voorbeeld in, on, in ons uh, vragen... en ik weet niet of we die alle twee gaan redden. Um, we hebben Edgar Allan Poe... en we hebben Virginia Woolf. Zeg jij maar welke je wilt. Nou, doe maar Virginia Woolf. Virginia die, uh, Woolf. Ja, die heeft het verhaal beschreven van Septimus Smith in uh, Mrs. Dalloway. En, en zij was zelf manisch depressief. En zij kwam bij een uh, dokter. Zij uh, zelf? Uh, de Virginia Woolf. Virginia, ja. Ja, Virginia Woolf was uh, manisch depressief. En in de tijd dat zij uh, bij een dokter daarvoor kwam met, met haar aanvallen... was er nog heel erg de neiging om dat lichamelijk op te lossen. Zij werd gediagnosticeerd als uh, uh, dat ze neurostenisch was... En de kuur daarvoor was heel veel eten, heel veel slapen... en absoluut geen geestelijke arbeid. Muziek is dat, hè? Ja, Neuro -neuro ja dus een soort ja, ja. zenuwuitputting. Ja, ze kregen een soort rust voorgeschreven. Lekker, rust die, die echt funest was. En ja. zij hoorden van vrienden soldaten... die, uh, die terugkeerden uit de Eerste Wereldoorlog... dat zij dat ook vaak voor... die kwamen met shell-shock terug. En die kregen dan ook hup, een heleboel eten, melk en vlees... en, en lekker en rust, slapen en ja. dan hup terug naar het front. Nou, zo bleek dat natuurlijk helemaal niet te werken. Maar, maar nou dat boek. Wat, wat ja, zij heeft, en zij dat heeft is... zo'n soldaat genomen, Septimus Smith. En die. Uh dat is eigenlijk een hele gevoelige dichter die in de Eerste Wereldoorlog moet gevechten en daar mannelijkheid ontwikkelt. En dat, uh, dat betekent, hij schakelt zijn gevoel uit en hij is helemaal trots op zichzelf als zijn beste vriend volledig aan flarden geschoten wordt naast hem en hij niks voelt. Hij is alleen wat minder enthousiast als hij terugkomt uit die oorlog en nog steeds niks voelt. Ook niks meer voor de gedichten die die kennen, überhaupt niks meer. Het is... Uh, dan komt hij ook bij een dokter en die zegt: Oh ja, nou ja, goed. Een beetje slapen, een beetje eten. En hup, dan is alles weer over. Ja. En uh, dat, dat mondt uit in, in de zelfmoord van die man. Die als, als die, uh, de, de voorbeelden die je noemt, er zijn die schrijvers steeds zeer kritisch op die ja, psychiatrie. Psychi psychi eerst eerst de Beut en uh, Virginia Woolf. Klot, eh, ja. Helpt dat de psychiatrie ook verder? Want de, no, de je houdt... slothoofdstuk gaat ja. over de psychiater zelf. Hè? Die heb je ook nog bekeken, hoe die in de. Ja, ja. Kijk, uh, medische psychiaters lagen nooit zo goed. En, en dit waren medische, weet je, die zeiden van je moet rusten en zo. En, maar uh, het onderliggende pleidooi in, in deze verhalen over die soldaten is dat toen de psychoanalyse eigenlijk op gang kwam, die soldaten die zij kenden, Virginia Woolf, zoals Siegfried Soen en, en zo, die, mm -hmm. hebben ook, die zijn bekend uit die Pat Barker trilogie, misschien wel ja, eens dus ja, van gehoord ja. hebt die over de ja, tijd gaat. Ja. Die kwamen bij een man die ze wel liet praten, die ze aanmoedigde om over hun ervaringen te schrijven. En, uh, en dat is weer waar, waar een heleboel schrijvers wel heel erg op bloeiden. Dus daar, daar liep het beter. Ja, er zijn het, ook uh, wat dat er gaat minder kritische publicaties geweest. En die komen ook ja, in jouw boek aan de orde. Ja. Ja, zeker. Goed, Ranne Hovjes, heel hartelijk dank voor je komst. Uh, het boek heet De Eenzaamheid van de Waanzin. En het is verschenen bij Nieuwe Zijds. En dan nu het spoor terug. Morgen is het precies 68 jaar geleden dat Texel werd bevrijd van de Duitse bezetters. Op 20 mei 1945 kwamen namelijk pas de eerste Canadezen naar dat eiland. De eerste vijf oorlogsjaren waren op Tessel redelijk rustig verlopen en er was eten genoeg. En daarom vertrokken in het voorjaar van 1945 enkele boten vanuit Amsterdam naar Tessel met aan boord honderden kinderen die nood de hongerwinter hadden overleefd. De kinderen gingen er naar naartoe om aan te sterken en tot rust te komen, maar de rust werd al snel verstoord. Met als gevolg dat nergens in Nederland de oorlog langer zou duren dan op Texel. En in de hoofden van de Amsterdammertjes van toen duurde het nog langer. Joost Wilgenhof sprak met enkele van die Amsterdammertjes. Het eiland Texel wacht gelaten en in betrekkelijke rust op het einde van de oorlog. De Duitse bezetter heeft het gewone ritme van de eilanders niet dramatisch verstoord. Ik was in 1940 dat de oorlog uit met 8. Daar hadden wij hier helemaal geen last van. Later kreeg je wat luchtgevechten, zeg maar, tussen uh, Mester Schmieds en, uh, en, en Tommy's. Maar ik leerde van mijn vader en moeder, blijf maar lekker in bed, er gebeurt hier niks. Ook de Duitse bezetters nemen het duizendjarige Rijk niet meer serieus. Er was een, oh, uh, in de Waalestraat, waar ik dus geboren ben. En er was een kok, Gerhard. En uh, nou, daar kregen, we, daar kregen we allerlei lekkers van. Met Gerard in die keuken. Dat zong hij dan voor mij. Ach die, net die in die keuken met die Gerard. Ergens in februari, maart kwam de, een van de schepen van de Teeshoek van Amsterdam met een 300 Amsterdamse hongerkinderen. En de Tesselaars vonden met de boerenwagens op de haven. En men huilde, want we kennen de beelden uit, uit Afrika. Zo zagen deze kinderen eruit. Het is begin maart 1945. Ik liep met mijn zusje liep ik, uh, vanaf het Waterlooplein. Met z'n tweetjes liepen we hand in hand door de Weesperstraat heen. En toen kwamen we de pastoor tegen en die zei: Dag. Omdat ik in het kerkkoord zong van de Mozes en Aan, een kerk in Amsterdam, dat zong ik in het kerkkoordje. Nou, toen kwamen we thuis en toen zegt mijn moeder uh, tegen me: Jullie kunnen naar Tessel Ik heet Monnie Valvekers, eigenlijk Salomon Valvekers. Maar ze noemen me allemaal Moni. Ik ben geboren in Amsterdam. Als kind van een Joodse man en een uh, katholiek vrouwtje. 1934. Oud al, hè? U loopt met uw zusje over het Waterlooplein. Komt die pastoor tegen en die pastoor die zegt... Die zegt, oh, dag, meer niet. Dus we kwamen oh. thuis. En toen zei mijn moeder dat we een test mochten. En die pastoor had dat in orde gemaakt. Nou, mijn zusje kijkt mij en ik kijkt mijn zusje aan. Nee, mijn zusje was er al aan toe, want die had al sporen van honger. deed Maar we waren een koppeltje dat onafscheidelijk was. Ja? Ja. We hadden een stel rolschaatsen. De ene week dan mocht ik links en zij rechts. En de andere week ik links, rechts en zij links. Dat, die rolschaatsen, dat was het enige wat we hadden naar school toe. Hè. Dan gingen we op de rolschaatsen. Ja, dus we waren onafscheidelijk van elkaar. Nou, en toen zijn we dus dezelfde avond nog op de boot gezet. Harry, Harry Scheltema. Ik ben geboren in Amsterdam. In juni 1937. In november 1944. Toen werd ik ziek. Dan kreeg ik een, een, een dubbele longontsteking. Ik had heel hoge koorts. Volgens mijn tante was het 41 en meer. Het was echt kantje boord. Op een gegeven moment kwam ik er weer bovenop. Na die ziekte, na die longsteen, ben ik gekeurd. En dan werd ik dus ingedeeld in een groep. Door wie ben je gekeurd? Nou, dat weet ik niet meer. Het, het, het leek een soort ziekenhuis, maar het kan ook wel een afbeelding van een ziekenhuis zijn geweest. Maar daar ben je dan bekeken. En vermoedelijk hebben ze gekeken: Nou, die persoon kunnen we nog helpen. Als je dus te gambel was, dan gingen we waarschijnlijk niet mee, want dan was het zinloos. Maar de mensen die nog een beetje kans hadden op overleven, die gingen nou mee. Dat was voorjaar 45, Begin maart 45. Nou, en dan was toen op een ochtend met mijn opa... ...zijn we gaan lopen vanuit de Baberjanstraat. Helemaal dus naar het centraal station. En daarachter, bij de ponten, dan lagen, lagen twee binnenvaartschepen. Nou, en dan werd je naam afgeroepen. En dan, weet je dan moest je aan boord komen. En dan ging je naar beneden in het ruim. Ik denk dat er een twee, driehonderd kinderen op zaten op die boot. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Want eigenlijk ben je als kind eigenlijk geëmotioneerd. Je bent eigenlijk een beetje te, te, te neergeslagen... omdat je je ouderlijk huisje moet verlaten. Je moet weg en je weet niet waar je terechtkomt. Kijk, Tessel, dat moest met een boot en over zee. Dus, uh, en dat het heel gevaarlijk was... Dat hebben we gemerkt. Ja? ja? tuurlijk. Want we waren goed op de zee. En toen uh, was er paniek. Alles werd stil. We hoorden geen motor meer lopen. En toen zijn we er naar boven gekropen. maar zoals en ik om te kijken kon je over de reling kijken. Was er een Duitse soldaat. Die was het water ingesprongen. Want aan boord van dat schip waren ook Duitse soldaten. En een van die soldaten die was overboord gesprongen. En die zagen we een mijnweg... Zwemmen. Dus hij was er afgesprongen van de boot om die mijn van de boot af te houden, want je had ook magnetische mijnen. En ik vermoed dat die mijn mm. naar de boot is gekomen en die soldaat ook voor eigen leven, maar eigenlijk heeft hij ons leven ook gered. Mm. Dus je had ook nog wel goede moffen. <lacht> <lacht> ja. Meer dan 500 stadskinderen verlaten in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog... hun ouders om op Tessel aan te sterken en tot rust te komen. De hulpactie is georganiseerd door verschillende instanties... vertelt de Tesselse amateurhistoricus Gelein Jansen. Met name door, door het gemeentebestuur en de burgemeester die maakte zich nogal hard voor. Dat was een, in die tijd een NSB-burgemeester, Rijk de Vries heette hij... Maar hij had weinig aanhang als hij alleen zijn eigen kornuiten zou benaderen. Dus hij had ook contact met de protestantse kerk en de katholieke kerk. Maar het gekke is dat er ook wel 30, 40 of zo uit Den Haag kwamen. Die noemden voor het gemak ook Amsterdammertjes. Dat waren Haagse Amsterdammertjes. De Haagse kinderen komen niet met een geregeld transport naar het eiland, de Amsterdammertjes wel. Hun pleegouders staan op de kade te wachten. Eerst kwamen de kinderen in schild Daar kon je ook al kinderen afhalen. En toen zijn ze met de platte wagen naar de Burg vertrokken, naar de Lindeboom. Ik ben net de Jonge Jan. Ik ben 80 jaar oud. En ik ben geboren in de Waalderstraat nummer 29, Den Burg. De Lindenboom is nu een hotelrestaurant. Uh, Wat was hotel? toen? Het was altijd een hotelrestaurant geweest. En daar verzamelden de, de toekomstige pleegouders van die kinderen. En werd je naam opgenoemd. Nou ja, zo ging dat. Maar uh, toen bleven er kinderen over, ja. Waar geen pleegouders voor waren. Die zijn in Amsterdam gewoon op die boot meegegeven. Ondanks dat de ouders misschien niet eens wisten waar ze naartoe gingen. En toen waren er mensen die, die die wagen zagen met die kinderen... die dus eigenlijk ook uit nieuwsgierigheid en ook uit van... nou, als er een kind over is, dan wil ik het wel mee. Met dat gevolg dat alle kinderen een plaatsje hebben gekregen. En toen kwamen we dus tegen de morgen kwamen we aan, in Schemer. Harry Scheltema. Nou, en dan moesten we de, de kaart open en dan werden we geholpen... en dan stonden we daar, de bibberen allemaal bij elkaar. En het was net een kudde schapen die er slecht uitzagen, zullen we maar zeggen... En dan kwam met de platte wagens voorrijden met paarden ervoor. Nou, en een beetje dan ingedeeld. De ene wagen ging naar dat dorp en de andere naar dat dorp. En die ging naar Den Hoorn. Wij moesten naar boerderij Holland. En dat was op het Eierland. Monnie van Vekens. En Ze hadden ons gewoon afgezet en we moesten het erf aflopen. Met ons koffertje, mijn zusje en ik. Twee uitgehongerde kinderen stonden daar bij die boerderij. Daar kwam iemand naar ons toe, een boerinnetje. Maar Kom komen jullie doen, man? Ik, ik zeg, uh, we zijn uh, gezonden van de kerk. We, we mochten bij jullie uh, in huis zijn. Nou, dat gaat niet. Ik zeg, potverdorie tegen mijn zusje. Wat is dat allemaal, zeg. Maar achteraf heb ik het begrepen. Achteraf hebben ze het me heel voorzichtig verteld. Hun hadden al namelijk twee kinderen. Twee Joodse meisjes, een tweeling. Maar hoe die kinderen daar gekomen waren, dat weet ik dus niet. Maar er was niks aan de hand. We kregen melk. En we kregen ieder een boterham. Een grote boterham. Ik zie het nog liggen voor me, met ham. Nou, jongen. Mijn ogen peilden eruit. Ik kostte er wel tien. Maar die mensen hadden goed geluisterd en die begrepen dat ook natuurlijk. Dat je kinderen die uitgehongerd zijn... Die moet je niet te veel geven, een klein beetje. Want anders dan kregen ze dus daar ook weer klachten over. Dus we mochten die boterham opeten. En de melk hebben we gedronken. En toen zei ze, we hebben een ander adres voor jullie gevonden bij familie. Ja, de familie Smit op Eierenland, Villa Modestia. oma ko en Tante Nade. Nou, daar werden we goed ontvangen, een dag later. Geweldig. Dat kon je meteen merken. Die mensen hadden zelf geen kinderen. Die waren helemaal, helemaal indolaat. Helemaal gek van, van mij. Ja? ja, maar mijn zusje mocht niet mee. Die moest naar een andere in de koog. Dus we werden gescheiden. Nou, dat was helemaal hartverscheurend natuurlijk. Maar met de belofte dat ik één keer in de week naar mijn zusje toe mocht. Waar komen we aan op Tessel? En ik word eh, ondergebracht bij de familie Lab. En die mensen zaten aan tafel, dus ik moest aanschuiven. En het eten was op, en dan was alleen nog pap. En dan was Karnemelkse pap, met gorten. En ik kreeg het niet door mijn keel, ik zat te kokhalzen. Ik denk, achteraf denk ik, wat zullen die mensen wel gedacht hebben. Zo'n uitgehongerde Amsterdammer. En die wil niet eten, maar ik voelde het zo vies. En ik heb mijn hele leven nooit geen Karnemelkse pap kunnen eten. Ik vond het vredelijk, en vooral met die gortjes erin. Hoe was het eten daarna? Daarna het was het was heerlijk, en, maar veel te veel. En je kon er ook helemaal niet tegen. Je moest dan vaak overgeven, want je, ja, die maag was helemaal niks gewend. En dan kreeg je gewoon uh, goede dingen te eten, ook, ook vleesdingen. Maar je, je kon er gewoon niet tegen tegen te eten. En je wilde met die andere mensen mee eten, in dezelfde portie. En dan had je het op en een week later ben je ziek. En dan begon het te borrelen in je buik en al die dingen weer. Tessel, 2 april 1945. Lieve mama en papa, eigenlijk weet ik niet veel naar u te schrijven. Toch heb ik u iets fijns te vertellen hoor, want ik heb van tante Stans... een vulpenhouder met een gouden pennetje gekregen. Hij is gebroken, maar misschien kan hij wel gemaakt worden. Nu zal ik u vertellen wat, wat we gegeten hebben. Smorgens brood met boter, zo dik erop dat je er rozen in kon maken. Met jam, kaas en ham en ui. Smiddags. Soep, aardappels, spinazie, lofpuree, vlees, appelmoes, omelet. S'avonds, acht pannenkoeken met appelmoes. Man, mijn centuur moest los. Ik ben al tien pond aangekomen. Bij Jongejan jonge Jan komt begin maart 1945 Jetske in huis. Ik vond het helemaal geen leuk meisje. Waarom niet? Ik denk dat het een soort van, nee, nou wat moet jij hier? Ik was alleen. Dan krijg je er weer zo van... Amsterdamse bij. En weet je wat Jetske ging doen de volgende dag? Zij was gewend om hout te sprokkelen voor de kachel. Dat deed ze in Amsterdam al, van de, van de weet ik ze van de treinen en weet ik wat. Dus ze ging eerst zorgen voor mijn moeder, dat hij hout had. En zei, mijn moeder, dat hoeft helemaal niet, want we hebben, we hebben zat. En mijn moeder weet ik dat ze een meisje wou van mijn leeftijd. Toen dacht ze, ik heb met elkaar of met elkaar spelen of zo. Hm. En dan is ook altijd eeuwig zijn mijn ouders daar dankbaar voor geweest. Want zeggen ze altijd net, als ik niet bij jullie gekomen had, hadden we dat terug. Tot heden de want ik heb nog steeds af en toe contact. En wat deed u op Tissel? Uh, nou, ontzettend veel spelen. Met al die andere Amsterdammetjes die er waren, jongens en meisjes. We hadden dus, uh, in Zocht begin... je, zochten jullie elkaar op. Ja, want het staat allemaal vlak bij elkaar, in de, en Den horen is een klein dorp, als je hard roept, kunnen ze je horen aan de andere kant, dus ja, en, nou, ik kwam dus bij die familie Lab, <kijkt> daar had hij nog een zoon, en met die jongen ging ik mee naar de Duinrand, en dan zei hij, moet je nou eens naast je kijken, en er lag daar een heel nest met allemaal eieren, er waren één eieren, er lag er twaalf eieren, nou, ik had er nooit een eier gezien in werkelijkheid in Amsterdam, en als er wel eieren waren, dan waren ze in een winkel. Maar ik, dat die zomaar lagen in een bos. Hè? Zelfs boven in de krektoren heb ik er eieren uitgehaald. Ja, en ik denk van een, een torenuil of wat anders. Maar heel aparte eieren. Maar ook zwaalueekens. Dat is onvertelbaar. Dat was eigenlijk uw eerste ervaring met de natuur of zo? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eten, drinken en ome Koo helpen. Een eigen volkstuintje mochten we maken in de tuin daar ook. En op een dag toen uh, kwam er een jongen ook de brug oplopen bij ons. Weer een jongen met een koffertje. En uh, die was ook tussen uh, op, op de, van de winter uit naar Testel gestuurd. Tante Nada zei, nou kom er ook maar in. Dan dacht ik, nou ja, potverdorie. Had ze net zo goed mijn zusje bij me kunnen laten. Hè? Nou, Martin was een jaar of twee ouder als ik. Nou ja, we waren op een gegeven moment toch wel een beetje gabbers met elkaar... een beetje vrienden met elkaar. Dat ging geweldig, ja hoor. Er waren verschillende boten. De NSB zorgde ook wel dat er wat kinderen van hun naar konden. Want die hadden natuurlijk ook niet te daar, toch? En weet u dat van achteraf of wist u dat toen ook? Luister, ik ga je iets vertellen. Een kind dat je in oorlogstijd moet doorbrengen. Heb overal volksprietjes. Een kind wordt gewoon volwassen in oorlogstijd. Wat merkt u van de oorlog op Texel? Voor die opstand van die Georgiërs was er dus helemaal niks aan de hand. Maar wij zagen wel Duitsers. Maar ja, omdat we kleine kinderen waren, waren die altijd vriendelijk tegen ons. En, eh, en ze door het dorp. Maar er waren ook eh, ja, Russen bij, zoals wij dat noemden. Die hadden dezelfde uniform aan. Pas later heb ik begrepen dat ze een schildje droegen met eh, Georgië erop. Maar het verschil zag je toen niet. Ze waren allemaal, allemaal moffen. Zeg maar, die er. Mm -hmm. En die waren best wel aardig. De op Tessel aanwezige Georgische soldaten zijn door het Duitse leger krijgsgevangenen gemaakt aan het oostfront. De krijgsgevangenen worden voor een bijna onmogelijke keus gesteld zich aansluiten bij het Duitse leger... of wachten op een bijna zekere dood door ondervoeding, ziekte en bittere kou. Duizenden Russen kiezen voor het Duitse uniform. Er worden volkseigen eigen bataljons samengesteld. Eén daarvan is het Georgische legioen. 800 Georgiërs komen in januari 1945 op Tessel terecht. Op 5 april 1945 krijgen de Georgiërs een marsbevel... Richting front. Maar zover laten de Georgiërs het niet komen. Amateurhistoricus historicus Gelijn Jansen. Uh, ja, wat gebeurt er? In de nacht van 5 op 6 april besloten om 1 uur s'nachts de Georgiërs, de Duitsers, aan te vallen. En uh, een halve dag later was dat doorgedrongen bij de Duitsers. En toen hebben ze de volgende dag, dus uh, op 6 april, hebben ze smiddags om half vier, twintig minuten achter elkaar geschoten en duizenden granaten op den burger geschoten, gericht op de kerk. Dus rondom de kerk zijn er heel veel straten, waren de huizen ingestort en zo. En daar zijn zelfs een paar Amsterdamse kinderen die daar woonden, die zijn ook gewoon in, met de instorten van die huizen en zo omgekomen. Tessel, 12 april 1945. Lieve papa en mama... Het is hier op Tessel echt een rare boel. De Duitsers zijn met de Russen aan het vechten. De Russen hadden al Duitsers vermoord en de Duitsers waren kwaad. En hadden had ik een brugpad gegooid. Ik was juist in de voorkamer. Toen kwam de Zolder naar beneden zetten. Toen was ik naar buiten gevlucht, want het was al over. Ik had een klein plekje aan mijn been. Toen kwamen er twee mannen en die hebben naar mijn been gekeken. Ze wisten geen raad en toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Ze zeiden dat er een splintertje van een granaat in mijn been zat. Dus ze dachten dat ik rust moest houden. Maar ik loop te rollen en te vliegen, want ik denk dat er niks in zit. Ze hebben hier ook een konijn en die heeft negen jonkies. Een dikke zoen. Daag, tot na de oorlog. De eerste voltreffer die of, of, of granaat of bom, wat het geweest is... is terechtgekomen op de... Bij de familie Moerbeek. En de familie Moerbeek had een manufacturenwinkel En daar is de eerste voltreffer gekomen. En daar is één kind van overgebleven. En de moeder, behoorlijk gewond, en de vader, been eraf. En twee kinderen overleden en een Rotterdammertje overleden. Een Rotterdam. ook, ook, een, ook een zogenaamd Amsterdammertje, maar dan een Rotterdammertje. In totaal sneuvelen vijf Randstadkinderen tijdens de Georgische opstand die al snel de oorlog wordt genoemd. Het Haagse Amsterdammertje Hans Mulder woont in de prins Hendrikpolder... als de opstand begint. Toen die oorlog net begonnen was, was ik bij de boer. En toen kwam er door het land heen kwam er een, een Duitser tijgersluipgangend... door het veld heen. En iedereen zei, moet kijken, wat komt daar nou aan? En die kwam naar die boer toe en die zegt... Wasser, die Wasser. Nou, dan hadden ze zo'n waterput. Dus een emmertje water en een pollepel. En stond hij te drinken. En naar mijn mening is dat diezelfde man geweest... die uiteindelijk geschud in Loosmansduin gewaarschuwd heeft... wat er aan de hand was. Henk Mulder, de broer van Hans, verblijft aan de andere kant van het eiland. Nou, ik was dus bij boer Roeper, Piet Roeper in de eilandse polder. En op een gegeven moment zagen we een autorij met een Nederlandse vlag op het dak... Ik dacht, wat is dat nou? Ja, we zijn bevrijd. De Russen hebben de, de Duitsers eruit gegooid. Maar uh, ja, dat was uh, een tijdelijke vreugde, want die Duitsers die kwamen terug. En hoe? Vanuit de Duinrand, allemaal Duitsers, zwaar bewapend, heel agressief kijken. En toen liepen ze naar het dorp toe, en wij moesten allemaal naar binnen toe. En er werd gescholden en gevloekt, en ze waren erg gespannen, dat kon je zien. En dan woonden wij in een klein huisje, en daarnaast stond een schuurtje. En er zat een schutting tussen, en het hek. Dat was een soort poort en die werd open getrapt. Kijken, kijken in die schuur. En dan liepen ze door de tuin. En dan stenen de trap op. En dan was weer een, een schutting. En weer die poort eruit getrapt. En toen liepen ze naar boven in de dijk. In dekking. Ik zie ze nog op handen en voeten kruipen. En dan over het dijkje. En dan keken ze overheen. En toen gingen ze verder. En dan liepen ze zo recht vooruit. Want links hijken de dennen. En dat bleven ze uit de buurt. De dennen? De dennen. Dat is een bos, een sparrenbos daar. En daar zaten ook Russen en die kon je dus niet zien. Dus daar bleven ze weg. En dan gingen ze allemaal de kant op van de burg. En toen verdwenen ze. Maar die Russen, dat waren ontzettende scherpschutters. Die schoten de ene Duitse naar de andere neer. Ja. Op een gegeven moment kwam er bij onze platte wagen voorbij. En dan zat ik op mijn verbijstering. Ik stond voor het raam. Duitsers die als paaltjes op elkaar gestapeld waren. Ik zag alleen die wuivende voeten, dat weet ik nooit. Ja, dat was een heel gek gezicht. En ik weet nog wel, dus de eerste zondag, dus na die, die, die, die opstand, toen zijn we met een, een, een paar de wagen zijn we toen gereden naar een plaatsje in de buurt van de Koog. En dan kwamen we de familieleden bij elkaar. Er werden de koppen geteld. En die, bij die familielab waren ze allemaal dus goed doorgekomen. Maar ja, je hoorde ook dan weer, maar zonder dat ik het echt begreep als kind, dat er dus een hoop doden waren gevallen en gewonnen en zo. En die familiebijeenkomst, dat ziet u nog voor u. Ja, dat zie ik voor me dan. Want iedereen die viel in mekaars armen. En uh, allemaal, uh, ja. Ze waren heel blij. En aan de andere kant natuurlijk ook weer niet. Want uh, ja, er de, de, de vielen toch Tesla's iedere dag nog. En uh, dat was gewoon heel spannend. Die boerderij waar wij zaten, dat was Villa Modestia. En die ligt precies aan het vliegveld. En uh, de Duitsers hadden dus uh, een bruggenhoofd gevormd, achter de boerderij. En die schoten met de vierklappen, dat je ze, wacht, dan zie je van die raketjes uitschieten... op het vliegveld gericht. En uh, die hadden ze achter de boerderij gezet. En dan hoorde je ook dat ze zeiden, zoveel meter, zoveel links, zoveel rechts. Ja. En dan schoten ze weer. We zaten in de vuurlinie. En op een gegeven ogenblik kwam er een uh, raket, of, of wat het ook was, dwars door het dak heen. Maar we gingen de kelder in. Onder de boerderij, Modestia, was een geweldige mooie grote kelder. Ook buren vluchtten naar ons en wisten dat wij een grote kelder hadden. Maar we hadden ook op zolder voorraden liggen. Dus ze hingen aan de balken met spijkers, hingen worsten. Want ze slachten wel eens een koel van varken natuurlijk. Dus uh, die boerin zei: Ja, monnie, we hadden niks te eten of te drinken. Ik was de kleinste. Ik werd eruit gestuurd om de zolder toe te kruipen. Dus ik ging de zolder over die trap heen. En er lag een Duitser, die lag daar. En die keek me met zulke grote ogen aan dat ik zei... Hé, hé, hé! Maar hij bewoog niet. Dus ik zei, nou, die is dood. Maar dat vergeet je nooit. Je vergeet nooit het moment dat die man daar ligt, overal bloed. En met zulke grote ogen kijkt die man me aan. Er waren meer boerderijen die vluchtelingen opnamen. En soms kwamen Amsterdammertjes elkaar daar tegen... Hans Mulder. Ik kwam altijd te gast bij, bij Boer Koopman en die hadden een grote deel en die hebben ze ingericht als woning voor vluchtelingen uit de, de Noord Texel en eh, dat was een gezin en dan hadden ze met zeildoeken hadden ze kamers gemaakt en er was ook een Amsterdams jongetje bij en dat jochie dat kon zo mooi zingen en ik weet nog wat hij zong. Jantje was een kleine jongen dacht kindje teer verwend en op zekere dag zijn moeder, luister jij eens kleine vent. Als je zoet bent, komt er spoedig een broertje of een zusje bij. En nou, die moeder stond met tranen in de ogen. En ik dacht, verloren. alle belangstelling die alles naar mij toe ging, die ging naar het dochter toe. Als je zoet bent, komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wel wat voor Jantje. Het feintje zei toen blij, wanneer er heus een zusje kwam, kreeg zij van mij wat moois voor In de Eierlandse polder, waar Henk Mulder verblijft, woedt de oorlog in alle hevigheid. Duitse tanks en soldaten drijven de overgebleven Georgiërs in de oostelijke richting van het eiland. Daar zoeken de Georgiërs onderdak bij Tesselse burgers. Op een avond was er weer geruis bij de deur. Boer Piet ging kijken. Er stond een Rus, of die boer ook de Italiaan. Nou ja, die gaf me een stel eieren, hardgekookte eieren, in, krantenpapier, in de Texelse krant gewikkeld. Hij zei: Maar ik durf jou niet in mijn huis te verbergen, want er hangen overal plakaten. Dat als Russen verborgen worden, dan worden we allemaal gefuseerd. Maar kruip maar in die, in die hooiklam. En dat heeft die Rus gedaan, want hij was ook gewond. Tot morgens heeft een Duitse patrouille hem gezien. De boer Piet, die het al niet vertrouwde, die zei... Jongens, we gaan niet in het huis zitten, we gaan uh, in de schuur. En wij zaten achter een houten deur. En daarachter was een heel, tot aan het plafond toe, allemaal pakken stro. En toen kwamen die Duitsers van die kant, dus die schoten dwars door die deur heen. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Nee. Nou, toen kwamen we daar uh, naar buiten en daar zag ik hem... Een een stapeltje legeruniform liggen, maar op een verbijsting stak er een zwarte baard uit. Dat was die Rus, die was doodgeschoten. En uh, ja, wij moesten eruit, tegen een muur, tegen het kippenhok staan. Een boer, de huishoudster, twee ondergedoken zoons en een klein jongetje. <lacht> Ik denk dat dat die hapman uh, bewogen heeft om niet te schieten. Ook Harry Scheldtema ontkomt niet aan de gruwelen van de oorlog. Als jochie van zeven jaar oud loopt hij met zijn pleegvader door Den Horen. Die tuinder die had om op een schapen lopen in een heel klein wijntje op de weg naar de zee. Maar toen liepen wij er een wijkje in en er lagen daar twee, eh, ja, twee Russische gevangenen. En die waren gewond. En toen stonden vier Duitsers omheen en die zonden wat grappen te maken. Zo. En zo een keer stak dus die ene eh, Duitse zo een bajonet in het oog. Ja, ook kast van die ander. En even later werd ook die ander doodgemaakt. En dan stonden ze erbij te lachen. Dat heeft u gezien toen u zeven was? Dat heeft u gezien toen ik zeven weer oud was, ja. Maar ik besefte, je ziet het gebeuren, maar je beseft niet wat ze doen. Dan kun je toch niet voorstellen dat je iemand zo doodmaakt? Ja, er gebeurden zoveel dingen. Wij hadden ook al heel veel dingen gezien in Amsterdam. Er lagen, lagen mensen op de stoep, die lagen daar gewoon dood. Die waren, die waren verhoord. En die werden op de stoep gelegd in de hoop dat iemand ze ophaalde. Dus je was wel gewend aan de dood. Maar ja, die was toch weer anders eigenlijk, want nu stond je er vlakbij. Het is heel raar als je als kind dingen niet begrijpt. Je ziet het, maar je begrijpt het niet. De dagelijkse gevechten tussen Duitsers en Russen duren tot eind april. Maar ook na 5 mei wordt er nog regelmatig geschoten... Pas op 20 mei, twee weken nadat de Duitsers de capitulatie tekenen, komen de eerste Canadezen op Texel aan. Harry Scheltma ziet het gebeuren. We waren voetbal in de tuin en de, de bal die vloog over de heg en ik was aan de beurt om de bal op te rapen En ik, ik, ik rende door die tuin heen en een kip vliegt voor me uit en die vliegt ook door die heg heen. En toen hoorde ik een auto aankomen, maar een heel vreemd geluid, dat kende ik helemaal niet. En die reed over die kip heen. En er lag daar een kip, en een stuk of zeven, Zes, zeven dooies lagen naast die kip. Want die hebben schijnbaar zo voorraad te hebben. Die kip was helemaal plat. Nou, daar ben ik dus na de oorlog ben ik gaan zoeken naar die jeep. En laat er nou een Tesla erin gezeten hebben. Die was geëmigreerd naar Canada. was een van de eerste bevrijders die de horen binnen kon rijden. Nou, dat was mijn bevrijding. Een dooie kip met zes of zeven dooiers. Toen dus zijn al die kinderen weer bij elkaar gekomen, in oude schuld. Nou, en dan zijn we teruggebracht naar Amsterdam en dan kwamen we naar Amsterdam. En dan was iedereen een het en aan het juichen en aan het doen. Ja, en dan kom je daar en je, je begrijpt het niet. Maar waarom zijn die mensen zo opgetogen? Hè? De feestvreugde duurde tot diep in de nacht en de volgende en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij. Amsterdam was in een roes. Een bevrijdingsroes. Kon u uh, iets vertellen van aan uw moeder bijvoorbeeld, van wat u op Tessel had meegemaakt? Ja, maar dat begrepen dat niet. Nee? Die mensen hadden niet eens het bericht gehad wat er op Tessel gebeurde. En als ze dat hadden gehad, hadden ze doodangsten uitgestaan voor hun kinderen. Je geeft je kind naar nou een vertrouwd adres tegen de hongerwinter... en wat krijg je terug? Een gebroken kind. Het Rode Kruis zorgt voor het vertrek van de Amsterdammertjes... Ook het meisje dat bij net die jonge Jan in huis zit... gaat begin juni 1945 terug naar huis. Ik denk dat ik het ook prettig vond dat ze weer naar huis ging, hoor. Dat denk ik wel. Zij ook natuurlijk, want ze ging weer naar haar ouders. Ik denk niet dat ik dat erg vond. Dat ik niet dacht van, oh god, dan nou zie ik er niet meer of zo. Maar na 85, na de reunie, is het weer wat meer hersteld. U heeft meegeholpen aan de organisatie van die uh, reunie. Ja de telefoon stond niet meer stil. Wat kreeg je toen nog van beeld van die, van die mensen? Je ziet ze als kinderen. En, en, en zo spreken ze dan ook tegen je. Maar het ben ondertussen natuurlijk volwassen mensen geworden. Hele emotionele verhalen. Heel emotionele verhalen. Die dag, die 6 april, en, en na de bevrijding toe... dat is voor die kinderen werkelijk... ze waren niet bij hun eigen thuis. Ze hadden niet hun eigen vader en moeder... En ze konden er niks mee. En toen komen ze thuis en vertelden ze dat hier Russen waren op het eiland. En die hadden oorlog. Nou, dat gelooft toch geen mens. Die kinderen hebben dat nooit kunnen vertellen aan hun ouders. Hun ouders hebben het niet geloofd. En zijn altijd met een trauma blijven zitten. Er komen 300 Amsterdammertjes naar de reunie in 1985... Harry Scheltema, de gebroeders Mulder en Monny Valvekens, Ze zijn er allemaal bij. De gebroeders Mulder gaan nog steeds minstens één keer per jaar naar het eiland... en verblijven dan bij familie van de pleegouders van toen. Harry Scheltema vierde zijn huwelijksreis op Texel. Monny Valvekens maakte na de reunie nooit meer de oversteek naar het eiland. Maar hij bedankte net de jonge Jan wel voor de reunie. Amsterdam... 28 mei 1985. Beste Nettie. Je zult wel zeggen. Alles is achter de rug. En de Amsterdammetjes zijn weer lekker thuis. Dat is natuurlijk wel zo. Maar het bezoek aan jullie. Op Tessel Heeft ons... Zoveel gedaan. We kunnen het haast niet onder woorden brengen. En uitdrukken. Sommige vragen zijn beantwoord. Maar andere, en misschien vele vragen... zullen een vraag blijven. Kunt u uitleggen waarom die reunie zo belangrijk was voor u? Nou... Om het onder woorden te brengen. Je komt op een stukje Nederland wat eigenlijk geweldig is. Het gras is groen, de bloemetjes groeien. Je komt bij fantastische mensen terecht. Geweldig, geweldig, geweldig. En dan gebeurt dat. Dan komt er zo'n oorlog. Een oorlog die niet te verklaren is. En dan kom je thuis. En dan, dan ga je weer naar school. En dan hervat je je oude leven weer op. En dan later ga je denken, dan ga je denken, dan denk je: hoe zou het zijn op Tesla? Hoe zou het zijn met die mensen die je gekend hebt? Dat die mensen je tevreden hebben gegeven, drinken hebben gegeven. Een paar klompen heb ik van ze gehad. Dat vergeet je allemaal nooit. En die mensen zullen ook wel gedacht hebben: potverdorie. Nou hebben we kindertjes hier naartoe gehaald. Nou zitten we midden in oorlog. En daarom wilde je dus een keer naar Tesla. Maar oh jee, als je er komt, komen de herinneringen, de herinneringen aan iets wat je niet hebt begrepen als kind. Dat snap je niet, dat mensen elkaar zo kunnen haten. Maar aan de andere kant zeg ik, ik ben zo blij dat ik eh, heel huidst er weer uit ben gekomen met mijn zusje. Ik heb in het eiland heb ik een soort haat en liefde voor ik vind het prachtig om er zijn, maar dan krijg je toch weer die af en toe schieten die, na de ervaringen schieten weer te binnen. En uh, ja, eigen woorden met die mensen doe je ook niet, want uh, je, je voel je schuldig dat je niet eerder bent geweest, dat je niet eerder die, die, die, die, zeg maar, die mensen een keer hebt aangehaald en bedankt en zo, dat heb je nooit gedaan. Maar goed, die Tesla's moet je natuurlijk hartstikke dankbaar zijn dat ze dat willen doen. Iedereen die een ander helpt, die moet je dankbaar zijn. Het, ja, het was jammer dat daar dus weer zo'n oorlogje uitbrak in een oorlog. Maar anders hadden we daar een schitterende tijd gehad. Maar ik denk dat we de komende zomer alle oude punten van vroeger nog eens een keer bezoeken. Even dat Tesla gevoel opsnuiven. Ja, dit was het verhaal van de Amsterdammetjes gemaakt door Joost Wilgenhoff. Techniek over het kostenpresentatie Astrid Nauta. Maar dank aan Arnold Verbrugge van de website russenoorlog.nl... en Gelein Jansen voor het beschikbaar stellen van zijn archief. De brieven uit 1945 werden gelezen door Ashley Reinhold. En wilt u dit programma op cd hebben... maak dan 7,50 euro over naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Amsterdammetjes. Dus 7,50 naar 444600 van de VPRO. En het hele programma is ook af te luisteren op onze site... www.geschiedenis24.nl slash OVT. En Marnix Koolhaas van die site... gaat ons nu vertellen wat daar nog meer te beleven is. Marnix. Ja, Paul. Goedemorgen. Uh, nou, geen nieuwe, uh, geen nieuwe Nederlandse winnaar van het Festival. Uh... Gisteren, niemand had dat volgens mij ook verwacht. Maar wie de vier voorgaande Nederlandse winnaars wil terugzien, die kan dat op uh, geschiedenis 24 doen. Cody Brokken, 1957 met uh, net als toen. Teddy Scholte 1959 met uh, een beetje. Lenny Koers, 1969 met de Troubadour. Overigens, uh, ex-equo met drie anderen gewonnen toen. En Teach-in in 1975 met Dong. En of er daar nog ooit één bij komt, ik uh, betwijfel het eerlijk gezegd. Um, verder staan we stil op de website bij het uh, overlijden van Willem Drees 25 jaar geleden, vadertje Drees op 14 mei 1988. Weinig aandacht daarvoor overigens. Um, wij staan stil onder andere bij zijn uh, rol in uh, de koloniale oorlog. In 1948 de tweede politionele actie. En zijn uh, verhouding tot de sociaaldemocratie. Waar hij natuurlijk een hele moeilijke relatie mee had. En die in 1971 tot zijn uitrede uit de Partij van de Arbeid leidde vanwege de opkomst van Nieuw Links. Verder uh, op Hollandog 24, ons themakanaal, straks om 12 uur begint de BBC-serie Ancient World van Richard Miles. Come Together, de eerste aflevering. En daarin gaat hij in Mesopotamië, in Irak. Op zoek naar de oorsprong van onze beschaving. En reist verder door Syrië, Egypte, Anatolië en Griekenland. Dat is straks te zien op Holland Doc 24 op ons themakanaal. En voor de rest kijk voor alle informatie op geschiedenis24.nl. Ja, Mardex, bedankt. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Volgende week zijn we er weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag. Luister straks ook naar de perstribune. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Ze rennen marathons. De theorie is dus dat de mens gebouwd is om te rennen zonder schoenen.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 Dit is Radio 1.